FM met het nieuws van 1983. Op 1 maart van het jaar liggen in Nederland de eerste cd's in de winkel. Half mei raast er een zware storm over Nederland. Tien mensen komen om het leven. Amsterdam krijgt de nieuwe burgemeester Ed van Tijn. Op 10 augustus wordt in de Oosterschelde de eerste pijler afgezonken... van wat later de Oosterschelde-kering moet worden. In de Damstaat in Amsterdam steekt een skinhead de 15-jarige Antilliaan Kerwin Duinmeijer neer. Duinmeijer overlijdt kort na aankomst in het ziekenhuis. Eind oktober vindt in Den Haag de grootste demonstratie ooit uit de Nederlandse geschiedenis plaats. 550.000 mensen komen in actie tegen de plaatsing van Kruisraket. Begin november wordt Freddy Heineken ontvoerd samen met zijn chauffeur Ab Doderer. In december gaat in Amsterdam Casa Rosso in vlammen op. Het gaat om een wraakactie. Dertien mensen komen om. Vanuit de Spaanse havenstad Santander vertrekt het volledig uitgeruste zendschip Ross Revenge. Het schip gaat op reis naar de monding van de Theems, waar het in augustus een ankerplaats kiest in internationale wateren. Op 19 augustus hervat Radio Caroline de uitzendingen. Het station kan rekenen op een grote belangstelling van de pers. En Uniek FM installeert in Amsterdam een zender op een hoge schoorsteenmast in Amsterdam-Noord. Door de combinatie van een hoog vermogen en de hoge mast is uniek tot in Antwerpen te horen. De onvermijdelijke tegenactie met inzet van een helikopter en alpinisten wordt landelijk nieuws. Uniek is intussen een goedlopend bedrijf geworden. En 1983 genieten alle medewerkers en aanhang van een door het station betaald kerstdiner. Dat is lekker. Daar zijn ze weer. De makers van toen, met de muziek van toen. Radio Uniek FM. Terug voor hele. Oh, wat zijn wij weer helemaal bijgesproken... met alle ontwikkelingen op radiogebied... en wat dat wel en niet zou kunnen gebeuren. We hebben straks een hele leuke tip voor je... als je toch wat uh, geïnteresseerd bent in het verleden van Unique FM. Okay. And at this moment I like to uh, present all our listeners worldwide. Het <laughs> is echt ongelooflijk. In Australië, in Groot-Brittannië. Oh, wow. Ze zijn overal, zijn we te horen. En dat roept bij mij de vraag op. My, oh my. Unica. <laughs> Precies ja, mij ja. Omheen. Je ja. vraagt je af, is nou Peter Koelewijn groot geworden door Veronica... of is Veronica groot geworden door Peter Koelewijn? <laughs> dat, dat, dat, zijn, dat, dat zijn toch essentiële levensvragen die ja. wij in dit lunchuurtje... van deze reunie van Radio Uniek FM mogen stellen, ja. meneer Dekker? Nou, als je het over Peter Koelewijn hebt, het is wel goed dat je dat opmerkt. Hij heeft natuurlijk uh, dat Veronica sorry gemaakt... Ja. en... Uh, ja, ik weet niet. Ik vind het een van de beste die hij ooit gemaakt heeft. En niet zozeer omdat het over Veronica gaat. maar de gepassioneerdheid waarmee hij dat deed. De, de, de woede van het verdwijnen van die zender. dat zit zo in die tekst verwerkt. Ja, ongelooflijk een mooie protestzong eigenlijk. En, ja, maar die ja. zender is er nog. Daar zitten we toch op? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. De boot, de en, boot is er. Ja. Trouwens, vanmorgen vroeg. zijn wij in het water gedoken. aan de overkant bij het Remeiland... Heeft gezwommen en uh, nou, wij zijn weer droog en wel aan boord. Is dat je gelukt? Ja, zeg ons ja. je, je gaat bij die temperatuur het water in. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En nu ja. gebeurt dat. Ja. Ja. Ja. We hebben zo meteen nog weer een ode aan onze uh, aller show Arie oh, Berkhout. Ja, ja, ja. ja daar gaat hij voorbij komen met een, een toch wel heel bijzonder stukje... wat te maken heeft met uh, onder andere Peter Hekkema. Dat was iemand die deed aan sportverzicht bij Radio Uniek FM. En die man was niet te stoppen. stoppen. Ja, Ik bedoel, een, vo een voetbalwedstrijd duurt twee keer 45 minuten. Maar bij hem was dat absoluut niet het geval. Dat gaat zo meteen komen. Maar we hebben eerst nog een stukje muziek, meneer Dekker. Uniek. Uniek. In de jaren omstreeks 1930 reden er in Amsterdam taxis rond met een zogenoemde blokband. En de flanken van de banden waren keurig wit geschilderd. Veel van die taxis hadden een linnen kap, zodat de passagiers op de achterbank in de openlucht konden zitten. De motorfietsen die toen rondreden, kunnen we nog in het museum vinden. De Harley-Davidson's, de Indians en de Nortons. De Volkswagen was ook erg in trek, evenzo het piepkleine Renault viertje. Zelfs de fiets werd mechanisch. En de eerste brommers, de Eitjes, de Solex dus, was razend populair bij de Amsterdammers. One, two, play. Ook vandaag op deze eerste paasdag hebben we wat tijd ingeruimd voor onze sportmiddel onder luisteraars. Licht naboerend van de enorme voorraad opgeslommerde eieren... zit hij tegenover mij gescheiden door een dubbelglazen wand... en met een soort hamstervoorraad beboot het paasbrood als troostprijs... de nog steeds slanke Peter Hekkema. Uiteraard voor deze eerste paasdag zeer stemmig gekleed... in een met goud brokaat omstikt soort vestje. Een snor die iets... ...te kort bij de mondhoeken is weggeknipt... ...zodat het woordje paas best duidelijk van toepassing is. Sport op internationaal niveau-presentatie Peter Hekkema... ...met onder meer veel voetbal op de televisie in de maand mei. AS Roda op zoek naar, de, naar een nieuwe coach. Ja, ja, inderdaad, ja. Australië en Nieuw-Zeeland liggen dwars bij de wereldkampioenschap. Plannen Peter Hekkema. Goedenavond, dames en heren. Peter Hekkema met het gebruikelijke Duitlandse voetbaljournaal... Naast de vele journaals die we al hebben, maar deze gaan dus met name over voetbal. En als eerst wou ik u iets vertellen over uh, het uh, Turkse voetbal. Daar is namelijk zojuist gespeeld voor de kwartfinale volgende wedstrijden. Venerbatje tegen Bursa, dat werd 2 tegen 0. Besiktas tegen Ankara Kutsu werd 1-0. En Galatasaray tegen Kasiaka 2-1. En Trabzonspor tegen Bollesport. Madrid tegen Atletico Madrid. Eén van de tenenpap. Want zo hebben in het verleden toch wel echt uh, genoemd hier uh, bij Radio Uniek FM. Voordat wij zo meteen naar uh, Italië gaan, ja. heb ik voor jou nog. De toekomst van de radio. Waar zit dat nou in? Nou, Ik geloof zelf persoonlijk dat dat vooral zit in de keuze... die iedereen zelf zal kunnen maken. Bijvoorbeeld met een podcast. En nu we het toch over podcast hebben... ik wil je heel graag wijzen op uh, de YouTube-kanaal. En wat je dan doet is dat je zoekt naar Lomp... L-O-M-B. Uniek FM. Lomp Uniek FM. En dan kom je uit bij Erik en Hans. En Erik was onze commerciële man. En Hans die dook altijd de antennes in. En die twee hebben een podcast gemaakt. Die is werkelijk fantastisch. Menno, weet jij dat nog? Ja. Het was een fantastisch duo, die twee. Dag en nacht de in de weer voor Uniek. En ja... ja. ja. ja. Dus uh, een van de twee leeft niet meer helaas, maar uh, ja... Dat waren de stille mannen op de achtergrond. Dat is, uh, dat is echt onvoorstelbaar dat men dat zo allemaal uh, kan doen. Ja. Ik heb voor jou muziek, uh, Menno. Voor mij? Ja, iets Italiaans. Ik denk, ja. dat is wel leuk, want in onze periode... werd er heel veel Italiaanse muziek gedraaid. En dat was uh, volgens mij deze. En volgens mij kun jij dit lezen. Adriano Celentano met Azzurro. Prete un aeroplano che se ne va, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di Al en contrario Piando le tue rose, non c'è il leone, chissà prachtige dingen die natuurlijk altijd aanwezig was bij Radio Unieke Vem is de gastvrijheid die iedereen uitstraalde. En gisteren waren wij op het Rem-eiland. En ik wil toch de directie daar enorm bedanken dat zij de boel voor ons hebben opengegooid En dat dat gisteren mogelijk was. Net als vandaag hier op het schip Nordenij van Radio Veronica. Dank jullie wel. Ja, hartstikke goed is dat. En uh, we hebben er prachtig weer bij hè, uiteindelijk vandaag. Uh, we hebben een mooie Klaarstaan. Ja, Uit Suriname, we gaan eerst naar de boodschappen. Ja. Sommige mensen denken dat Houtsma alleen maar de goedkoopste keukens van Amsterdam verkoopt. Vergissen is menselijk, want Houtsma verkoopt ook alles voor de doe-het-zelver en vakman. Dat de prijzen laag zijn, spreekt vanzelf. Wandplaten in Eiken voor slechts 12,95. Ja, voor de luisteraars 5% korting. Ja. ja, dat komt straks. Oh. Vuren vloerhout voor slechts 1,30. 5%? Ja, mag ik misschien even? Pardon. Hardboord vloerplaat per stuk slechts 1,75. Uh, wat is er nou? Die 5%. Oh ja, voor onze luisteraars 5% korting. U vindt Houdsma op de tweede e kostverloren kade 105 in Amsterdam-West... ...en op de Witteburgergracht 7 in amsterdam al. <hijen> Hij wil dat vieze vloertje niet meer. Al ik heeft ook wel die leuke nieuwe tegeltjes in de speelkamertje hoor. Ja, kom zegt De vader zit in de reclame. Dat zijn rijke mensen. Hou ja, op met het gebrul. Zo'n vloertje kost kapitalen. Helemaal niet. De moeder heeft ook nieuwe tegeltjes op de keukenmuur. En allemaal heel goedkoop. Wacht eens even. Was er niet zoiets als uh, J.S. of uh, J.R. aan de Amstel zo? Nou, pak eens even de gouden gids. Opnieuw, drie verbaasde gezichten bij JR aan de Amstel. Amsterdams Tegelwonderland, vlak achter het Amstelstation. Volg de pijlen vanaf het Deltaloid gebouw. Uniek FM Dit is de Klets show Radio Unique, Le Kletch Meyer Show, La Plus Belle Radio d'Amsterdam. Menig toerist die gisterenmorgen in alle vroegte met zijn auto de snelweg Utrecht-Amsterdam kwam aanzakken om via de oranje knipperlichten Slans hoofdstad middels de Rijnstraat te betreden, moet of ze minst gedacht hebben in een burgeroorlog terecht te zijn gekomen, of zeker een fikse opstand te mogen ontwaken in het prille ochtendgloren. Autos die piepend remden, waarin passagiers zaten met ogen die uit hun kassen puilden van schrik. Versteven op de weg, fietsen die in bomen schijnen te groeien en luidschreeuwende jongelui. Dat vormde het straatbeeld. Af en toe opgeschrikt door een voorbijraas de politieauto, maakt het beschikking van de toeristenmeester. Is dit nu het veelbelovende Amsterdam? Jawel toerist, welkom in de stad waar alles kan, alleen even oppassen, dat ook uw auto niet bekogeld wordt met een portverf, want het is luilak, jawel. Een terugkerende losbandigheid, waarbij de jeugd die toch al vele uren slaap tekort komt, zich even uit mag leven om daarna weer als een zoutzak in elkaar te ploffen. En dat heet dan de luilak toerist. Welkom in de stad waar alles kan, maar pas op als u straks met uw rechtervoorwiel op de stoep staat. Een paar maar dat is uw lot. In heerlijk, helder Amsterdam. Afslaan. Ah, ze komt toch. Onze Sherry, helemaal uit Suriname. Mijn broertje die is zwart, mijn zusje die is zwart. Mijn vader is zo zwart en mijn moeder is zo zwart. Mijn tante is zwart en mijn oom is zo zwart. En mijn uh, neefjes zijn zwart en ik ben... Ja, zeker. U ziet, ik ben een dame. Nee, dank u. Ik houd niet van bananen. U raadt het. Ik kom uit Suriname. U bent dan wel Dan wel blank, maar hij heeft zwartgeld op de vang. Wat wil je? Ze is hier niet geboren. Wat wil je? Ze is hier niet geboren. Wat wil je? Ze is hier niet geboren. Ze is hier niet geboren. Hij heeft zwaart geld op de zwart geld op de bank bij Radio Uniek FM. Ja. Ik heb, ik, het enige wat ik weet, dat we altijd bij elkaar hebben moeten schrapen. Ja. Toch? Ja. Om dat voor elkaar te krijgen. Want ja. het was een dure klus, al die zenders die continu werden weggehaald. Ja. En dan hebben we het nog natuurlijk niet over alle riante maaltijden... van alle medewerkers. Ja. ja. Ik zit hier wel op te lachen, maar die Adrie Berghout heeft dat maaltijd voor ons klaargemaakt. Ja, ja. Vergis je daar ja. absoluutement uh, niks in. Trouwens, als je meer wil weten over het verleden van Radio Unieke FM... er is een prachtig boek uitgebracht en geschreven door meneer Menno Dekker. Oh, en, Vertel ja. eens wat over dit boek. Ja. Wil ik hem er even bij pakken? Ja, je mag hem er even bij pakken. Want ik heb... Ik ook. Ik heb... Ja, nee, is goed. Als jij even wegloopt... dan kan ik in ieder geval aan iedereen gaan uitleggen... dat Menno zo meteen iets gaat vertellen... over dat fantastische boek wat hij heeft geschreven. Maar die muziek die staat natuurlijk ook hier bij Unique FM. Helemaal centraal. En we weten als Menno is uitgekletst... dat we dan beginnen met Christopher Cross. Met Ride Like the Wind. Ah, ik zie dat je dat boek hebt meegenomen. Je zet een koptelefoon op je hoofd. En naast mij is mijn hele heel voorzichtig bezig om jou te vertellen... dat je niet te ver van de microfoon moet zitten... en ik moet erboven. Ja, dat, dat krijg je dus als je gewend bent... dat er zo'n dopje op zit. Doe dit, ja, ja het hij wel. past in mijn holokjes. Ja, als je ja. er maar boven praat. Weet je dat dit plaatje... Dit plaatje, de voorpagina van het boek, is uh. ja, dus de schoorsteenpijp waar, waar we vandaan uitzonden toen de tijd. Ja. 113 meter hoog, zo'n beetje ongeveer. Dat hij die, dat die op deze plek waar we nu vanuit zenden ja. stond. Yeah. Ja. Die schoorsteen is er niet meer, hè? Die schoorsteen is gesloopt. Ja, ja de schoorsteen is gesloopt, dus er kan ja, geen zender meer in. Dat... Ik moet jullie allemaal teleurstellen. Nee, ja. en, en wat staat er nou in het rood op de voorbeeld van het boek? Want dat vind ik een integrerende titel, meneer. Radio Uniek FM. Dat zijn wij dus. Een spannend jongensboek in het echt. Oké, okay, dus als je gaat zoeken op het internet naar Menno Dekker Radio Uniek FM... kom je vanzelf uit op het boek en op het besteladres. Want ik kan je vertellen, Menno loopt binnen met dat boek. Jazeker. Ja. <laughs> eh, trouwens, wat de prijs betreft, is ook heel erg uniek. Er zit 98 in, maar dat zie je vanzelf wel als je op die site terechtkomt. All right, like the wind. Oftewel, geniet van deze prachtige middag met deze zon. En allemaal hier live vanaf het Veronica-schip. kan zomaar midden in de nacht een heftige aanval krijgen. Terwijl jij slaapt, of juist niet kan slapen, omdat je bezorgd bent. Maar ik denk iedere keer weer, ja, en nu, nu is het klaar. Maar het is echt angstaanjagend. Voor deze ouders is het de speciaal ontwikkelde Nightwatch armband. Help mee om iedere ouder met een kind dat epilepsie heeft... rustiger te laten slapen. Er ging een wereld voor ons open. Ik kon gewoon weer in mijn eigen bed liggen. Elke Nightwatch armband kost rond de 1800 euro... Help mee en geef een financiële bijdrage. Samen maken we het mogelijk dat tijdens dit uniek reunieweekend minimaal drie gezinnen zo'n armband krijgen. Ga naar epilepsie.nl. Uniek FM. Understand this game of love. If I live forever, I'll never understand this game of love. If I live forever, it won't be long enough. Sky is all blue and grass is green. But some things aren't as simple as they seem. And I'll never understand this game of love. No, I'll never understand this game of love If I live forever, it won't be long enough Fire is hot and the ice is cold But some things aren't as clear and bold And I'll never understand And this game of love Volgens mij is die helemaal klaar, namelijk de Fairground Attraction. Trouwens, straks nog op deze zender... Ruud Hendricks, Erik de Zwart, Jos van Heerden... Wim Brik, Johan Vermeer en Leon Keeser. En dat laatste wil ik je beslist aanraden. Want Leon, weer eens een keertje op de radio... dat is te gek, dat is te maf. Eh, wat voor woorden hebben we daarvoor? We hebben in ieder geval straks een mogelijkheid... om iets heel bijzonders te doen. En we hebben een, een, een mogelijkheid dat je contact met ons gaat zoeken. Dat ja, met is ons. Jij snapt wat daar staat. Het is, ik, ik ben te oud om daar iets van te kunnen bakken. WhatsApp. WhatsApp. Je moet ja. iets dichter bij de Miek. miek uh. Ja, ja nee, precies. Nee, wat staat hier? Hashtag uh, je Uniek FM. Hashtag Uniek FM. Ja. Whatever that may be, daar kan je contact mee zoeken. Maar je mag natuurlijk ook whatsappen met een nummer. Oh, dat is prachtig. 0612128321. Nog een keer. 0612128321. Maar we gaan eerst naar de Kletsmeijer Show met de phone out: Kletsmeijer Show. En Keizer, een van de medewerkers die nog steeds achter de schermen schermt door constant te zeuren en in de weg te lopen, presenteerde tot enkele weken geleden dit gewaar. Programmaonderdeel. Voor zot op telefoneren prikt hij een nummer uit het Amsterdamse telefoonboek en doet even de groeten, een soort anti-foon in. Nogmaals, Henk Keizer in zijn uiterste gewaagde Uniek phone-out. Dit is Radio Uniek Phone-Out. Zeg, zeg, maar. Ja, hier zijn we weer. Uh, volgende week, editie uh, Hupplepup. Wij hebben weer iemand aan de telefoon, denk ik, direct. En uh, die gaat, uh, of oh, wij gaan dan de groetjes doen. Hallo, hallo, wie heb ik aan de telefoon? Nou, ja. oh, dat is het vrolijke, nootje. Hé, hey, ik spreek met Henk Keijzer van Radio en ik phone out. we wow, wow, swing het, baby. Hé, hey, ik wil je even de groetjes doen. Oh, wat hoor? Ah, maar Tineke? Nee, ik heb even iemand aan, het, uh, aan de lijntelefoon, dames en heren. Uh, Tineke, uh, wat doe je vanavond allemaal? Ik kijk naar Fitbom. Op zondagavond. Ik nee, ga even de groetjes doen. Nee, laat maar hoor. Wel. Hey, hey, wat heb je gegeten vanavond? Oh, wat heb ik gegeten? <lacht> Adri daar? Hoe weet je dat? Ik wil jou luk raak op. <laughs> Hoe kun je er weten dat Adri hier zit? Nou, laat bijna maar uitvallen, want ik ben er niet geschikt voor hoor. Ik denk ik denk dat we deze nog gaan herhalen ook proef je dat? Nee, dat is hartstikke leuk zeg. Yes. Nee, maar daar heb ik nog steeds iets te goedjes gedaan. Ben je alleen thuis? Ja, dit is toch een hele normale vraag. Um. Drie antwoorden mogelijk. Ja, nee of geen keuze. A, B of C, wat zeg je? Nou, ik, ik ga, ik ga mijn zo naar bed Je bent dus met z'n tweetjes. Ja. Dat was antwoord B. Ja. Ja? Ja. Maar... Uh... Nou ja, goedjes hè? Ik kan boos worden? <tie> ja, gooi, gooi, gooi, gooi gewoon maar de telefoon erop. Okay. Doe. Doei. Doei. Nee, ik echt? Hallo. Hallo. Hallo. Uzi. Unique FM. La plus belle radio d'Amsterdam.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 Ken u de betekenis van tegenslag Omdat je met mijn hart verdween. Want ze is zo koud. Cool. Vraag beste regen aan de zon hoe of je dat doet. Zachtjes stiek de regen op mijn zolder aan. Trit me van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig, staan. maar nu is dat verleden tijd. Oh, luister naar die regen. Dan. Maar daar word je zo gelukkig van. Van zo'n regenboog van Rob de Nijs. Eén toch wel van onze grootste artiesten die we in Nederland hebben Absoluut, ja. mogen meegemaakt en die we zeker in uh, bij Uniek uh, hebben gedraaid. Ja. Want ik weet van jouw nachtprogramma's dat Rob de IJs eigenlijk standaard in een van de twee uren zat. Ja. Klopt, hè? Ja. Is dat alles? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. nou heeft vandaag de spraak niet te pakken. Die zegt alleen maar yeah. Ja. Nou, nee. dat bedoel ik dus, wat dat betreft. We hebben weer een prachtig uur mogen maken en dankjewel Dance Radio. Het is te gek dat Jullie dit allemaal voor ons doen. Murphy, je bent de kanjer. En dat zijn al jouw medewerkers, al de vrienden die uh, dit voor elkaar hebben gebokst. Ja. Inderdaad ook. Uh, we hebben net te horen gekregen dat we waarschijnlijk ook het volgende uur wil doen. Want uh, Ruud heeft er geen zin in, heb ik begrepen. Dus je ziet ons uh, en hoort ons straks ook nog eventjes na het nieuws van uh, één uur. En dat we, gaat dan over 1919, 19 ben ik kwijt. Ja, in de jaren 80. In de jaren 80, hartstikke mooi. Ah, ik geniet van papsie paul a ah, schat ik hou ook van jou i do love you baby